9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Welkom bij een uur vol nieuws en sport. We blikken natuurlijk weer terug op de tour met Henk Lubberding. En met de gasten hier aan tafel. Politiek Den Haag maakt zich weer eens druk over een tv-programma. Dit keer is het Alpa licht onder vuur vanwege een adoptieshow. Nu eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. In Tanzania zijn drie mannen aangeklaagd voor de roofoverval in een vakantiepark vorige maand. Een 57-jarige Nederlander en de Tanzaniaanse manager van het park die kwamen daarbij om het leven. De drie verdachten worden beschuldigd van moord. Twee weken geleden vielen gewapende overvallers het vakantiepark aan waar de Nederlandse man samen met zijn vrouw verbleef. Veertig gasten werden beroofd van hun paspoort en waardevolle spullen. De Nederlandse man werd in zijn rug geschoten en overleed aan zijn verwondingen. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De Tanzaniaanse politie is nog op zoek naar andere verdachten. Speciale VN-gezant Kofi Annan heeft in een interview met de Franse krant Le Monde erkend dat zijn vredesplan voor Syrië heeft gefaald. Het is de eerste keer dat de oud-VN-chef zich zo duidelijk uitlaat over zijn plan. Annan zegt in Le Monde dat veel meer aandacht moet worden gegeven aan de rol van Iran... dat het regime van president Assad steunt. Maar Annan maakt niet uit precies duidelijk wat hij van het plan verwacht. En ook vindt de oud-VN-chef dat het Westen te veel kritiek heeft op Rusland... dat Syrië blijft steunen. Zespuntenplan van Annan voorzag in een wapenstilstand... en onderhandelingen tussen regering en oppositie. Ongewapende waarnemers moeten toezien op het bestand... maar de waarnemers zitten vanwege het geweld vooral in hotels.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een bijzondere dag qua Koningshuis. De kroonprins zei voor het eerst wat over zijn broer Friso. En we willen zo met Andries Jonker, jarenlang de rechterhand van Louis van Gaal. Onze gasten aan tafel zijn inspanningsfysioloog Adrien van Dienen. Een beschrijver van het boek Voetbal en mafia Iwan van Duren. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. In Tel Aviv wordt veel gedemonstreerd tegen het feit dat de dienstplicht in Israël niet geldt voor ultra-orthodoxen. Deze uitzonderingspositie is voor veel Israëliërs onverteerbaar. Ook omdat het om vele tienduizenden ultra-orthodoxen gaat. En zij profiteren van de lusten van de Israëlische staat, maar onttrekken zich aan de lasten. Dat is het veelgehoorde verwijt. Correspondent Monique van Hoofdstraat, dag Monique. Hallo. Wie heeft deze demonstratie georganiseerd? Uh, die is georganiseerd, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, uh, dat begint net met muziek. Het lukt nog wel. Die is, die is georganiseerd door uh, ja, een organisatie van regervisten, uh, jongens en meisjes die in dienst zijn geweest. Uh, en die, nou ja, inderdaad zeggen wij, wij riskeren ons leven, wij moeten drie jaar voor ons leven uh, in dienst. De meisjes overigens twee jaar. Uh, en aan de andere kant is er een steeds grotere groep van orthodoxe. Die, uh, ja, die kunnen lekker uh, de zitten bestuderen in een religieuze scholen. Dat is zo'n beetje de sfeer die hier heerst. En uh, worden door de staat onderhouden. En we hoeven dus ook het, uh, ja, niet de lasten te dragen... die wij eigenlijk met z'n allen moeten dragen om dit land te beschermen. Want waar komt dat vandaan? Hoe zit dat met die vrijstelling? Ja, dat leert dat al eigenlijk van de stichting van Israël net uh, vlak na de oorlog. Toen de eerste president uh, het goed vond... Uh, dat een aantal ultra-Orthodoxe uh, jongeren, dat ging toen nog maar om een paar honderd uh, mensen, dat zij uitgezonderd zouden worden van dienst. Dit was een verzoek van de Rabijnen van destijds. Dat had te maken met de Tweede Wereldoorlog, hè, waardoor heel veel uh, ja, van de Joodse cultuur en religie uh, vernietigd was. En Ben Boerion destijds dacht ook: nou ja, dat, dat gaat wel verdwijnen, hè. de hele trend is, is richting uh, seculier. Het gaat wel over, maar het tegendeel is gebeurd. Die groep is steeds groter geworden. En nu dus vele tienduizenden jongens die niet er niet niets van. Maar nu heeft het Hoge Rechtshof ook gezegd: ja, dit kan eigenlijk niet. Dit, dit, dit, dit zou niet moeten mogen. Er wordt nu ook gedemonstreerd. Wordt er ook echt iets aan gedaan? Jawel, het Hoge Rechtshof heeft een hele tijd geleden al bepaald: de wet die die uitzonderingspositie nu regelt, die is per 1 augustus aangaande, uh, moet die vervangen zijn door een nieuwe wet. Uh, er wordt hard gewerkt aan een uh, nieuwe wetgeving, alleen heeft uh, er heel veel problemen op in de coalitie. Netanjahu reageert, uh, reageert ook samen met uh, ultra-orthodoxe partijen. En die hebben natuurlijk helemaal geen zin uh, om hun achterban uh, in dienst uh, te sturen. Dus heel veel mensen hier, uh, Secundaire mensen, zijn bang dat Netanjahu er, een, uh, ja, er straks een soort hoofdwetje uh, onderuit komt. En uh, daarom staan ze hier vanavond met z'n allen, omdat ze zeggen van ja, nu moet voor eens en altijd geregeld worden dat zij ook uh, uh, in de toekomst uh, in dienst moeten. Dit de zou wel eens een demonstratie kunnen zijn, de eerste van velen dus? Ja, het is even afwachten. Uh, het wordt politiek heel spannend uh, de komende dagen uh, of er een oplossing gevonden wordt of dat het kabinet zal altijd vallen. Ik denk het niet, daar heeft op dit moment niemand daarbij. Maar het lijkt wel op dat deze mensen uh, hier niet bijna te zitten. Nee, want het is heel massaal. Correspondent Monique van Hoogstaten in Tel Aviv. Goed, straks, eh, zoals ik al eerder zei... gaan we even bellen met eh, Andries Jonker en Iwan van Duren. Die gaan we ook nog even vragen wat hij vindt van de aanstelling van eh, Louis van Gaal. En we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over de Tour-etappe. Henk Lubberding die gaat zometeen zijn visie daarop geven. Eerst eh, naar het Koningshuis, de gezondheidssituatie van prins Friso. Die is onveranderd. Dat zei prins Willem-Alexander vanochtend... bij de jaarlijkse fotosessie op landgoed De Horsten in Wassenaar. Het was de eerste keer dat de koninklijke familie mededelingen deed... over Friso sinds het ski-ongeluk in Leg... Menno Reemey, onze verslaggever. Jij was er uh, bij uh, vanochtend. Uh, Menno, goedenavond. Wat voor indruk maakte de familie op jou? Spannend, uh, ik, uh, <coughs> zeg... Redelijk ontspannen, moet ik uh, zeggen. Uh, ja, je moet je voorstellen, Robert, het is natuurlijk lastig ook voor hun. Het is een per persoonlijke aange. Ja, ja. Prins Fusio. aan de andere kant aan de andere kant ze zich, zich heel goed dat... Uh, wij, of media, maar natuurlijk ook de mensen thuis uh, willen weten hoe het uh, nou uiteindelijk is met, uh, met de prins, uh, met prins Friso, die uh, 17 februari is ongelukkig onder zo'n uh, terecht terechtkwam. En eigenlijk sinds een week later uh, daar ook helemaal niets meer over gemeld hebben. We werken op die persconferentie in het ziekenhuis in Innsbruck waar de behandel was, uh, zei uh, dat hij een ernstige hersenbeschadiging had en in uh, koning lag, nou sinds die tijd niks meer gehoord, wel veel openbare geleden geweest, waar uh, de familie is geweest. Maar dan bleef het altijd een beetje aan de oppervlakte. en eh, Kwam de koningin eigenlijk, we weten misschien nog koningin de dag, in het dankwoord dat ze wel wat zegt over de steun die ze gehad heeft en de mensen daarvoor bedankt. Maar eh, dit was echt de eerste keer dat eh, de prins een mededeling deed. Hij had zich duidelijk goed voorbereid. Uh, en uh, de mededeling was daar en daarna kon het uh, persgesprek verder gaan. Ja, de verbinding <coughs> ook met uh, de mobiele telefoon is niet helemaal geweldig. Het is verzoek om even richting een raam te lopen of iets dergelijks. De hoop dat daar, we daar een wat beter ontvangst hebben. Gaan wij even naar Willem-Alexander luisteren... die dus iets vertelde over de toestand uh, van Friesel. Tenminste, dat is de bedoeling, dat we even iets uh, van hem kunnen laten horen. Ja, daar komt hij. Is ja, is er is geen verandering uh, in zijn toestand. Dus de diagnose zoals die gesteld is in, uh, in Innsbruck die is nog steeds uh, van kracht. En zodra er een uh, significante uh, wijziging is in zijn toestand... zullen we daar via de RvD uh, u ook in, in kennis stellen. Ja, Menno. Dat is ja. uh, niet het enige wat hij heeft gezegd. Heeft u nog meer gezegd? Ja, ik, daarna kwam hij met... Uh, ik hoop dat de verbinding nu wel goed is. Ja, dus ik is schep beter. mezelf terug, maar... Ja, dat was beter. Oh, sorry, beter, prima. Uh, hij zei nog iets. Hij bedankte uh, de, de mensen thuis uh, via ons uh, voor alle steun. We wederom zijn dankbetuiging. Uh, en daaraan voegde hij toe, en dat was toch een opmerkelijk zinnetje: dat ze uh, later toch hoopten met een positief bericht te komen. Uh, en dat zijn ook een beetje de berichten die wij wel horen uit kringen rond de familie: dat er uh, toch nog misschien wel tegen beter weten in, maar hoop is op uh, wellicht wat voor herstel dan ook. Ja. Um, het was een heftig jaar, maar ook met hoogtepunten heeft hij ook nog hoogtepunten genoemd. Nou, ze zijn met name ingegaan op het tweede werk wat ze gedaan hebben. Ik krijg altijd de agenda van waar ze heen gaan. En ik moet ook zeggen, ze hebben een druk jaar achter de rug. Veel in het buitenland geweest. De prins voor zijn werkterreinen. Dat is dan het bekende water, maar ook de sanitatie. De prinses voor de inclusive finance, voor het financieren. Het mogelijk maken voor mensen om bijvoorbeeld verzekeringen te krijgen... maar ook om kredieten te krijgen. Daar zijn ze heel druk mee geweest. Het was tien jaar het Oranjefonds. Het Oranjefonds opgericht tien jaar jaar geleden bij hun huwelijk, was hun huwelijkscadeau. Uh, daaraan gekoppeld zat nog een uh, project Kinderen maken muziek, wat Maxima voor haar 40ste verjaardag vorig jaar kreeg, wat ook een groot succes is geweest. Dus in dat opzicht hadden ze heel veel hoogtepunten, maar zeiden ze er ook bij, uh, het laatste half jaar merk je toch dat uh, ons werk ook wel beïnvloed wordt door uh, de situatie uh, van Prins Frizo. Ja. De inspectie voor de gezondheidszorg die start een tuchtprocedure tegen de neurochirurg uh, Kees Tulke, die uh, Friesel behandelde. Het woordvoerder bekendgemaakt. Uh, na het ski-ongeluk van Frizo in februari deelde tullijke informatie uh, over de toestand van de prins met zijn vrouw. Ja. Dat was een NRC-journaliste, uh, Jannetje Koelewijn, die de informatie vervolgens wereldkundig maakte. En daardoor raakte arts nu in opspraak. Uh, hij schreef geloof ik dat, dat Frizo geen schedelbaarse factuur had en ja. dat zijn situatie uh, redelijk gunstig leek. Ja. Maar dat bleek dus niet te kloppen. Is het nou toeval dat dat uitgerekend vandaag... dus gelijktijdig met die fotosessie bekend werd gemaakt? Denk je? Ja, ik denk dat dat toch uh, toeval is. Ik, ik, ik zie er in ieder geval geen, uh, geen verband in. Uh, ik denk ook dat je het gewoon los moet zien. Dit was een moment voor uh, de familie en met name voor de prins... om een keer wat te zeggen over zijn broer. Zoals ik zei, hij weet dat iedereen daarop zit te wachten. Uh, en dit, dit was het uitgelezen moment. En uh, er zal echt geen overleg zijn geweest met de inspectie uh, daarover. Dat geloof ik niet. Ja. Uh, het was trouwens nog een punt, hebben terug. Het was niet alleen dat hij op dat moment uh, die informatie... In de buiten bracht, maar achteraf bleek eh, dat die informatie ook niet mis bleek te kloppen. Ja, en dat maakt het nog eens een keertje extra zuur natuurlijk. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel. Menor Orijmeijer: De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportdomen. Echte Golden Roldy uit 1970. Smoky Robinson, Miracles, uh, Tears of a Clown, hè? Ja, inderdaad. Uh, Iwan, toen jij de naam van Gaal hoorde, Iwan van Duren van VI, uh, als nieuwe bondscoach... nou, want jullie hoorden hem als eerste volgens mij. Ja. In ieder geval uh, officieel, want jullie hadden de, de primeur. Wat dacht je toen je dat hoorde, van Gaal terug? Ik dacht oh nee, hè. Ja, ja. Want? Nou, we hebben al ik eerder meegemaakt bij de KNVB. Ik heb mezelf een aantal jaren uh, bij AZ meegemaakt. In die tijd uh, volgde ik AZ. En het is een man die uh, niet alleen uh, komt coachen of trainen... maar die zich overal mee gaat bemoeien, dat is één. En twee, uh, ook als uithangbord van Nederland. Ons land staat er al niet zo goed op. Uh, ik kan er niet echt trots op zijn, op, op zo'n coach. Dat is het enige gedeelte. Dus ik dacht, oh nee, krijgen we dat gezeur weer, die ellende allemaal... en wordt ons allemaal weer uitgelegd als kleine kinderen... hoe de wereld in elkaar zit. niet journalisten, maar iedereen... En ik ben daar een beetje moe van, dus voor mij hoeft dat niet meer. Ik vind het ook een leiderstijl die niet meer past in deze tijden. Je ziet in Duitsland bijvoorbeeld een jonge coach, dat zie je ook steeds meer. Een hele andere manier van coachen. Dus dat je een hele andere input hebt. Dus dat, die vorm van leiderschap die hoeft voor mij niet meer. En ook, niet, ook zelfs niet meer in het voetbal wat conservatief is. Dus ik dacht, oh nee, hè. Denk je dat hij niet wat gematigd is geworden? Wat gematigd nee, dat is zeker geworden? niet gematigd is geworden. Nee, en, uh, nee want hij Louis is gewoon Louis. Dat is hij altijd gebleven, is ook zijn kracht. Mm -hmm. hey, want, want wat je zwakt is, is ook altijd je kracht. En hij is dus natuurlijk de slechtste bondscoach geweest... die we hebben gehad sinds heel lang. Ja. Hij, ja. hij heeft het toen verprutst. En, en dus uh, kan je zeggen, wil die revanche... en dus is die extra ja, eager lekker, de ja, wat van te, van te maken. Ja, maar laten we hopen dat het wel lukt dan in ieder ja. geval. Ja. En, uh, ja. Dus uh, nee, ik ben totaal niet enthousiast. Nee. Anders Jonker, je hebt, hem, uh, je hebt veel, veel met hem gewerkt. Goedenavond. Goedenavond. Nu actief bij uh, VfL Wolfsburg uh, als assistent van Felix Magat sinds uh, twee weken. Jarenlang met, hem, met Louis van Gaal gewerkt bij Bayern München. Kan je een beetje vinden in wat Ivan van Duren zegt? Ja, is wel een beetje raar zijn <lacht> ik me daarin kan vinden. <lacht> he? om... <lacht> dat, het antwoord wist ik ook al, maar <lacht> ik denk, vraag het nee, nog maar even. Natuurlijk, uh, uh, ja, ik ken Louis uh, vanaf 1996 we, gaan we intensief met elkaar om. We hebben heel veel dingen samen gedaan en... Uh, ja, De lobbyverhaal die uh, Ivan die van Duren beschrijft, die ken ik wel zoals hij beschrijft. En ik weet ook dat een aantal mensen uh, hem zo uh, inschatten. Maar ik ken een andere lobbyverhaal. En dat is uiteraard ook de reden dat ik uh, zoveel keren met hem heb gewerkt. Dus jij vindt het een goede keuze van de KVB, mag ik dan aannemen? Ik vind het uh, de beste keuze die ze hadden kunnen maken. Ik denk dat er behoefte is aan uh, duidelijkheid, dat er behoefte is aan... Uh, Iemand die de moed heeft om knopen door te hakken en keuzes te maken. Ja, en dan is vandaag beschikbare mensen Louis de, de meest geschikte om dat te doen. En uh, ja, dat hij het in 2000, dat het hem niet is gelukt. Uh, daar ben ik bij geweest, omdat ik toen ook bij de KNVB werkte. Ik was geen assistent van hem, maar zat wel in de technische staf. En wat iedereen toen is vergeten is dat, uh, dat destijds die kwalificatie is begonnen met uh, alleen maar geblesseerde aanvallers. Waardoor in de eerste twee wedstrijden één punt werd behaald. Maar toen moest hij ook wel een beroep doen op de derde, e vierde 4 keuze aanvallen. Want werkelijk iedereen was geblesseerd. Ja. Ja, en dat is ook heel veel jaren verder gauw vergeten. Ja, die maar man. de vreemde wissels aan het einde van die wedstrijd tegen Portugal uit, die zijn we toch niet vergeten? Ja, nee, goed, dat, uh, dat is natuurlijk iets waar je uh, altijd naar kunt kijken. En uh, waar misschien best wel wat voor te zeggen is. Maar het feit is natuurlijk dat als je die eerste twee wedstrijden niet 1 punt had met drie, dan is het al lang klaar. En is het geregeld en gebeurd. Oh, nou en, uh, uit, uiteraard is het geen uh, succes geweest. Je kunt niet zeggen dat hij zich gekwalificeerd heeft... en in en toernooi succesvol is geweest. Absoluut niet. De feiten liggen natuurlijk niet. Het is niet gelukt. En uh, trainers worden niet afgerekend op uh, het aantal spelers... wat niet beschikbaar zijn. Ze worden afgerekend op de punten. Ja. Uh, iedereen weet hoe dat werkt. Oh ja, duidelijk. Uh, wat Iwan ook zegt, van ja, uh, hij gaat zich gelijk met alles bemoeien. Op het moment dat hij binnenkomt. Je, denk je dat dat nu ook gaat gebeuren dan? Ja, bij mijn weten is Mo Allag uh, technisch manager. Uh, destijds uh, was er een constructie uh, waarbij Louis en uh, Bondscoach was en technisch directeur. Uh, dat was een 1 tweetje tussen KNVB en, en Louis. Men vond dat dat zo moest. Ik denk dat we destijds ook heel veel hebben neergezet. We uh, hebben toen geprobeerd het masterplan uit te leggen. Nou, je hebben heel goed je uh, plan neergezet, dat, uh, dat, dat is wel waar. Maar... Nou ja, ja nog, ja, ik, begrijp, ik begrijp, sorry dat je onderweg maar ik begrijp dat er heel veel wat er toen is ingezet, nog steeds zo werkt bij de KNVB. Ja. Dus het zou raar zijn dat alles wat nu loopt, wat hij zelf heeft geïnitieerd, nu weer veranderd zou moeten worden omdat hij terugkomt. Nee, dus... nee dat niet, maar je had met Louis gewoon zes mensen tegelijk binnen. Dan moet je wel tegen kunnen. Ik denk als Mo allang met Louis aan tafel zit, dat het gesprek. Ik denk niet dat uh, <lacht> de technisch mensen veel invloed heeft. Ja. Ja. Nou ja, nu, nu is het zo dat het komt net... Oh ja, maar daar wil ik nog wat over zeggen. Want, ja. want uh, het, het gaat er dus om of Mo in staat is argumenten aan te voeren. Je houdt snijden. En als het dat lukt, dan luistert Louis verhaal uh, naar Mouallag. En niet andersom, omdat Mouallag de expert is op het gebied van jeugdvoetbal, als het goed is. En zo heb ik zelf ook altijd met Louis gewerkt. Je moet met argumenten komen. Je moet niet bang zijn om je mening te geven. Je moet ook niet bang zijn als hij een argument aanvoert, om dan vol te houden dat jij gelijk hebt. Ja, en dan kan er een discussie ontstaan. Nou, prima toch? Dan houdt hij van, dat zoekt hij juist. Alleen de meeste mensen ja, trekken zich terug omdat ze bang zijn. Ja, je moet juist niet bang zijn, je moet gewoon argumenten geven. Ja, Philip Cocu vertrekt, Ernest Faber vertrekt, uh, Alfred Schudder vertrekt. Dus het feit dat hij mensen meeneemt, dat lijkt me logisch, want er zijn mensen weg. En ja, wie denken we dan als eerste? Aan ja, Andries Jonker, <lacht> denk ik inderdaad. Ben jij benaderd, Andries? Nee, nee, nee. Maar ik moet zeggen, dat we elkaar uh, vandaag heel even kort gesproken... En uh, het is ook uh, zo dat ik uh, de laatste weken uh, met Louis de opties die ik had heb besproken. En Dat hij wist uh, wat mijn positie was, dat hij wist wat mijn mogelijkheden waren. Dat hij nou ook heeft uh, zijn mening heeft ge gegeven over de keuze die ik zou kunnen en moeten maken. En uh, ja, nu hebben we niet gesproken over het Nederlands elftal. En volgens mij ben ik blind aangesteld als uh, assistent. En dat lijkt me logisch. Want de, hoe noem je dat? De inkt van mijn handtekening is nog niet eens opgedroogd. Nee, nee want je, je hebt gewoon getekend bij Wolfsburg en daar blijf je. En dan ga je niet uh, ook nog eens een Nederlands helftal erbij doen. Nou, het lijkt me niet correct om hier te gaan proberen om, uh, om, uh, om weg te komen. Maar het zal ook duidelijk zijn, als ik Louis met wat dan ook kan helpen, dan help ik. Ja, maar niet in een officiële functie bij de KVB. Nou, niet in een, uh, in een functie als assistent. Nee. Dus misschien wel als deeltijdassistent? Dat weet ik niet. Ik heb, ik heb hem uh, zoals gezegd niet gesproken en ik weet niet of hij daar, uh, daaraan denkt en of hij dat nodig heeft. Uh, dat weet ik niet. Ik heb gelezen dat Danny uh, assistent is geworden. Nou, dat kan, ik, uh, dat kan ik helemaal begrijpen. Dat is ook volkomen logisch. En, en hm. ja, Louis weet hoe ik in elkaar zit. Als ik tegen Felix Makkert zeg, Felix, ik, uh, ik kom je drie jaar assisteren. Dan ga ik niet na, na vijf dagen zeggen, uh, Felix, ik ga wat anders doen. Ja. <lacht> Lijkt me voor je betrouwbaarheid uh, naar buiten ook niet echt, uh, ook niet echt goed. Oké. Okay. Um... Dankjewel, Andries. Je bent op trainingskamp, begrijp ik, bij Wolfsburg. Ja. Ja, gaat goed? Ik heb je zin? Nou ja, het is uh, heel, heel, heel anders dan ik gewend ben. Heel anders dan er in Nederland gewerkt wordt. En uh, we zijn daarom accent op, uh, op de fysieke arbeid. En uh, de verhalen die gaan over Makaat, uh, dat kan ik nu uh, bevestigen, die kloppen. Zeven uur opstaan, half acht trainen, half elf trainen en om vier uur weer trainen. En elke keer twee uur. En uh, ja, als het moet dan spelen we s'avonds ook nog, dan speelt iedereen helft. Het lijkt wel wielrengers de... <laughs> Het lijkt wel ja, duur. de inhoud van die trainingen, dat is het uh, eerste kwartier een rondhoudtje, dat gaat dan wel aan, maar daarna dan gaat het gas erop. Ja. Wat er ook gedaan wordt, of dat nou loopt is of lopen of voetballen, gas gaat erop. En ja. ik moet zeggen, tot mijn grote verbazing, hebben uh, die jongens dat... Ja. Maar ja, goed, als kapot het kapotte seizoen begint. Maar goed, dat, dat zien we dan alweer. weer. Ja, no, no, no, nee, nee, nee, dat. Ik denk het niet. Nee, oké. Okay. Goed, dankjewel, Andries, voor nu. Oké. Okay, Fijne trainingskamp nog, tot de volgende keer. Dag. Fijne avond, right. Vous We hebben een nieuwe message. In de Radio 1 Sportzomer, de Tour vandaag. En Clubberding. Ja, en vandaag was het de dag na de valpartij. En ook de dag van de eerste bergrit. Want op de slotklim reed Team Sky bijna het hele peloton op achterstand. Christopher Froome won de etappe. En zijn kopman Bradley Wiggins heeft nu al het geel om de schouders. Henk Lubberding. Ja, die eerste echte beklimming. Meteen al vuurwerk. Sky liet zich zien. Waarom nu al? Waarom in deze eerste week? De eerste klim zelfs. Nou, het is niet meer zo'n klimmetje. Dit is ongekend wat, wat er in de toer uh, neerge, neergeschoteld wordt. Er is nog nooit gebeurd? Ja, zeer stel. Niet extreem lang, maar. Uh, ik zei gisteren al, gedeeltes van 18 procent. En dan al op laatst. geloof ik iets van 28 procent. Dus dat is gewoon een muur. Ja, en als je dan als ploeg zo'n machtsvertoon uh, laat zien. Ja, dat is wel heel, heel indrukwekkend. Maar voor de gasten die rijden... en die er eigenlijk langzamerhand allemaal afgepierd worden. Je hebt Boris die er al een prachtig tempo op legt. Dan Rogers nog eens. Dan hebben ze een Mr. Poort nog. En dan komt. Uh, nou, de gevaarlijkste outsider eigenlijk, Vloem... Ja. die dan nog uh, een, een staaltje weggeeft en, en eigenlijk, uh, ja, dat er nog twee aan kunnen hangen... en de rest is er gewoon allemaal af. Nou, die gooide ja, nog dat, het gas erop. Goeiedag zeg. Ja, Aantijs. maar uh, dat, is, dat is dus ook indruk maken en indruk afgeven op de concurrentie. En uh, de concurrentie is gewaarschuwd dat ze toch wel bepaalde scenario's moeten wijzigen, denk ik... En de ploeg maar proberen om die kapot te krijgen. En niet te veel, en niet te veel steunen onderweg. Nou, is dat het, Laat het, grote het alleen geheim? maar oplossen. Is dat het grote geheim, Hengt die sterke ploeg? Want we zagen bijvoorbeeld uh, Cadel Evans lekker, uh, lekker een beetje aanhaken... in het derde, vierde wiel. Nou, ja, hij probeerde het nog wel een beetje. Maar ja, we is zo'n sterke ploeg. We moeten het we moeten niet zo schetsen dat het lekker aanhaken is. Want de nee, tempo ligt wel zo enorm hoog. Dat, dat het eigenlijk op eigen kracht is op dat moment. Kijk, daar zijn die, die klimmen te stijl voor. En er is weinig profiteren van wind van vuile wind, dat heb je straks op die, die, die klimmen van 7, 8 procent. Ja, dan kun je heel veel profijt hebben van je, van je ploegmaten. En zeker als er een wind op kop staat. Maar in dit soort klimmetjes is toch ieder voor zich. Dat zag je ook bij andere kopmannen die eigenlijk alleen zaten te spartelen. Frank Slek die er afgereden werd en iedereen doet zijn ding. Maar blijf niet op de kopman wachten. Ze rijden gewoon allemaal voor wat ze waard zijn. En dat heeft ook vooral met de stijlte te maken en uh, weer wat uh, minder stijle stukken. Ja, je komt niet altijd in je ritme, het is allemaal te kort. En ja, dan moet je toch vechten voor je eigen plek. Je hebt je niet zo heel veel aan, uh, aan hulp op dat moment. Ja, de Rabo-renners zaten voor die slotkrim al niet eens meer bij. Is dat nou een gevolg van die opgelopen wonden van gisteren... en van de dagen ervoor, of zit het ook gewoon tussen de oortjes? Ja, de, in, in mijn optiek is dat alle twee. Want het gaat ook tussen de oortjes zitten. Je hebt een, een, een teleurstelling te verwerken. Want daar had je niet op gerekend dat je twee of uh, drie minuten verliest... In een ritje. Nee. En zeker niet in zo'n rit waar, je, waar, waar, ja, waar dat gebeurt. Dus dat, dat is een verwerkingsproces en daar heb je toch tijd voor nodig. Mm -hmm. En dat is zo belangrijk dat je, ja, dat je daar niet te, te veel tijd voor nodig hebt. En ja, ik vond het niet. wel een goede zet dat uh, Samuel Sanchez of Leon Sanchez... dat hij mee voorop zat. Ja dan, dan, ja, dan doe je toch weer een beetje mee in het team. Ze, ze, want die heeft de hele week nog van achter gereden. Ja, en hij komt dan nou toch uit zijn hok. En eigenlijk in een rit waar ik van denk van... ja, je had beter in je hok kunnen blijven. Maar voor de ploeg en voor het weer meedoen is het wel goed. En uh, ja, ik denk dat het morgen een Chavanel-dagje wordt. En ik zou, als ik nog wielrenner was... die dag uitzoeken om iets te wagen. Want nu heb je dadelijk dus de kans dat Sky zegt van... ja, nou ja, die zijn niet zo gevaarlijk, die zijn niet zo gevaarlijk. Jongens, ze rijden gewoon een ritje gewonnen. Er komen nog twee weken voor de boeg... En die is maandag nog een tijdrit. En zo moet je eigenlijk een beetje, een beetje pokeren. Maar ook de, de concurrentie moet ook kijken. Ja. Ik, ik durf er bijna geen voorbeeld in te nemen. dat Chavanel morgen de beuk erin gooit. En ik zou, als ik lieve Westra was. dan zou ik maar uh, ook op mijn hoede zijn. Johnny wordt ook tijd dat hij eens uit zijn hockey komt. Want die had ook iets uitgezocht. had ik begrepen. Ja. Ja. Nou, ik zou hem ja, we vandaag zo uitzoeken. Maar we weten, ja, ja, ja. Wening, we ja, ja, ja, Kruiswijk. Kruiswijk staat op uh, zeg maar goed acht minuten. Die krijgt misschien een klein beetje ruimte. Maar ja, dan moet, moeten ze toch weer van hebben. Om, om zo weer uit een dalletje te komen. En dat geldt ook voor vakantielui. Ja, ja, proberen weer meer te doen. En dan ben je het eerste met je kopie weer helder. Adrie van Diemen. Ja, is dat een mooi strijdplan? Dat van Henk Garmin, Inspanning nou, fysioloog. Kijk, ik ben het wel met Henk eens dat als je zo'n uh, optaat hebt gehad. als ploeg in zo'n valpartij... dan moet je echt een strijdplan maken. en proberen dat plan uit te voeren. En wij hebben dat ook gedaan. We weten dat De Daniel Martin heel goed steile klimmen uh, kan finissen. Ja, ook uh, in de sprint. En wij hebben gereden om Den Martin uh, in een goede uitgangspositie te brengen. Hij kon het niet afmaken, dat is spijtig. En daar hebben andere ploegen van mee geprofiteerd. Maar de, de, de switch van uh, de grote ellende die we in de ploeg hebben gehad... die, ja, en die is wel, zijn er drie kwijt, hè? Even ja, die is omgekeerd. Worden. En we hebben een strijdplan, we hebben het uitgevoerd is Niet gelukt, maar de moraal die wordt daarmee wel weer een stuk beter. Ja, en wat Henk zegt over de Rabo-renners: dat niet alleen het lijf is, maar nu ook wat koppie. Ja, kan je, daar eens, kan je daar iets Nou, zijn? dat ben ik helemaal met de Ik bedoel. Je krijgt zo'n optater, je ambities die vallen weg en ja, dat moet je toch weer om kunnen schakelen snel genoeg om toch weer nieuwe uitdagingen te vinden, ook als het heel moeilijk is. En daarom hebben wij bijvoorbeeld een, dat strijdplan verzonnen en uh, uitgevoerd. Helaas niet gelukt. Maar je hebt wel als team geopereerd. En dat geeft toch weer vertrouwen voor de volgende wedstrijden. Maar ze komen, laten we even zeggen... Geesink komt na nou ja, 2,52 nog een keer binnen. Uh, Mollema 2,16. Is dat dan niet nog ja. meer een klapje erbovenop? Dat je denkt, van nou deze dag laten we ons zien. Sanchez zit mooi voorin, maar wordt opgeslokt. Is hm. het dan niet nog weer een dreuntje erop? Ja, moet je dan van ellende achterin het peloton blijven hangen? Nou, liever niet natuurlijk. En we hebben dan, ze graag vooruit. Ja, maar dacht je dat de jongens zelf niet voor aan ja, willen zitten? Het is... Ze willen, maar het lukt niet. Maar er viel ook een gat vandaag, hè? Uh, dat had mm. de ja, ook mee te maken. Tweeën, ja, ja Leipheimer, die liet... Ja, daar zit je achter in een afdaling... en je denkt, dan zit ik goed, ja, die rijdt ja. honderd... Nou, er viel een gat, dat moet je ja, dichtrijden. Ja, ja, maar ja. mensen, iedere dag is er iemand slachtoffer, hè? Ja. Ja. Vandaag was Jurgen van den Broek slachtoffer. Ja. En uh, dat heeft hij zich misschien zelf al aangedaan... want ik zie dat die ketting eraf liggen... en hij zit te prutsen. Dat duurt al enorm lang. En dan denk ik, ja, de spanning speelt ook mee... want dit was zijn dag... Uh, zeker zijn dag. En dan zie je dat hij op zijn grote blad nog wil vertrekken bergop. Ja, uh, dat is gewoon puur spanning en druk en shit. En allemaal dat soort toestanden zijn er. En ze maken eigenlijk een amateuristische fout... dat ze op een grote blad nog weg willen rijden van voren. Ja, dat kan natuurlijk niet. En om die reden verliest hij alweer extra tijd. En, ja, dat zeg ik wel eens. Ja, de een blijft heel cool en heel rustig... en maakt daar, uh, daar helemaal geen fout in. Een ander maakt weer tactische fouten. Maar iedereen komt in de Tour bijna aan de beurt. Alleen... De mannen die dus ja niet vallen, uh, zo super geconcentreerd zijn, de hele godsganse dag tot aan deze dag al. Eigenlijk bij de eerste 15 of 20 of 25 man rijden. Nou, Evans, Wiggins. Ze doen niet anders. En ja, ze, ze zullen ook wel een keer kunnen vallen, maar die kans is zo gering. En gisteren ook weer, er zitten koekenbakkers tussen. Die gaan dus, uh, wat ik begreep heb, met 70 kilometer pruwen... gaan ze nog met uh, overschoentjes aan het prutsen. Ja, en toen ging Ja, jongens, mee. en één ja. uh, hand van stuur... Ja, ze zijn ja. allemaal handig, maar sommigen die denken dat ze wel heel handig zijn. En je hoeft maar iets getoucheerd te worden. En je ligt daar, en je neemt een heel peloton mee. Ja. En zo'n slagveld, ja, daar, ja, dat is niet te overzien. Maar ik bedoel maar, uh, Van der Broeken is ook teleurgesteld. Alleen hij weet, de Tour duurt nog twee weken. En wat is dan uiteindelijk... Twee minuten, ja, op de kop is dat, is dat veel. Maar voor een derde, vierde, vijfde plek... Ja. want daar zitten die mannen allemaal voor te rijden... Is dat, is dat heel belangrijk dat je die motivatie weer kunt vinden van... ja, jongens, twee minuten. Wat is twee minuten op nog twee ja. weken? Ja, ja, goed, nou, we, we gaan morgen, dus morgen, uh, hoe het morgen uh, zien wie er morgen weer slachtoffer wordt. Ja. Dankjewel uh, nee. voor nu, Henk. Oké. Okay. Het NMS Nieuws, Mark Visser. In Libië zijn de stemlokalen gesloten na de eerste vrije verkiezingen... sinds de val van de bewind van kolonel Gaddafi. In de oostelijke steden Benghazi, Ashdabia en Raslanouf... waren er incidenten waarbij een dode is gevallen. In het oosten van Libië is de roep om autonomie het grootst. Veel Libiërs hebben voor het eerst in 40 jaar in vrijheid kunnen stemmen.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 SP gaat kamervragen stellen over de nieuwe Talpa-show... waarin een kind zijn of haar favoriete pleegouders gaat kiezen. Zometeen een discussie tussen SP en Talpa. Eerst... Wereldberoemd is hij, de Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez. Zijn bekendste roman, 100 jaar eenzaamheid... is het meest vertaalde Spaans-talige boek ter wereld. Maar Marquez zal nooit meer een boek schrijven, want hij leidt aan dementie. Zijn broer Jaime maakte dat eerder vandaag bekend. Correspondent Kees Zoon, behalve journalist... ook gespecialiseerd in de literatuur van Latijns-Amerika. Dag Kees, hij is ja echt een heel, heel groot man met kapitalen. Hoe is uh, gereageerd op deze bekendmaking dat hij dementerend is? Nou, heel treurig natuurlijk. Uh, het is een beetje alsof uh, bekend wordt dat hij dood is. Je zou kunnen zeggen dat uh, gelukkig voor hem. Uh, de man Garcia Marquez nog leeft. Maar we weten nu dus dat, uh, dat de schrijver uh, niet meer is. En uh, ja, we wisten dat, uh, dat hij op zijn minst nog met twee boeken bezig was. En uh, ja, die komen er dus nooit. Wat maakte hem zo bijzonder? Nou, je zou uh, kort uh, krachtig kunnen zeggen dat hij de belangrijkste schrijver in de geschiedenis van Latijns-Amerika is. Hij heeft de Nobelprijs gewonnen, alle andere grote prijzen. En niet alleen uh, werd hij door de critici uh, hoog aangeslagen, maar ook door het publiek. Uh, hij is de meest vertaalde en best verkochte schrijver van Latijns-Amerika. Uh, ja, hij... hij die room die is eigenlijk gebaseerd op twee dingen. Ten eerste is er bij mijn weten geen schrijver die zo perfect uh, Spaans schrijft. En aan de andere kant uh, presenteerde hij zich met uh, 100 jaar eenzaamheid. Fantastisch boek. Met een, een nieuw soort genre. Uh, een mengeling van realisme en fantasie dat, uh, dat sindsdien door het leven gaat als... Uh, als de, uh, uh, de stijl van Garcia Marquez... En die, die aan alle kanten is nagevolgd. Zijn handtekening als het ware. Maar hij was niet alleen van literaire, maar ook van politieke betekenis. Ja, alle schrijvers, alle grote schrijvers in Latijns-Amerika hebben zich altijd met politiek bemoeid. En doen dat nog steeds. Uh, Garcia Marquez als Colombiaan kwam natuurlijk uit, uit een land dat, dat al zo lang geteisterd wordt door politiek geweld. Dat het on, uh, onafvindbaar was dat hij zich er ook mee zou bemoeien. Uh, hij was links, uh, hij werd wel gerespecteerd, uh, maar er was eens met. Uh, de kritiek is nooit verstomd uh, dat hij tot, tot op de dag van vandaag Fidel Castro is blijven steunen. Hij is een persoonlijk vriend van de, de, de voormalige leider van, uh, van Fidel. Hij heeft ook een huis in Cuba en dat wordt hem wel uh, nagedragen. Ja, in, in, in Colombia werd hij uh, vroeger ook uitgemaakt voor communist, uh, ja. hoewel hij dat niet was. Wel een rijke natuurlijk, want hij heeft behoorlijk veel geld verdiend. Ja, ik denk dat er de weinig schrijvers zijn uh, die zoveel geld hebben verdiend... Uh, aan, aan al die edities in al die landen. Uh, het is wel zo dat hij dat geld niet uh, alleen maar besteedt aan, uh, aan het kopen van grote huizen. Hij heeft bijvoorbeeld in, uh, in Colombia een, een paar decennia geleden een weekblad uh, gekocht... om dat uh, te verbeteren. Hij heeft ook een stichting opgericht daar, uh, voor de nieuwe journalistiek... Waar, uh, jonge journalist uit heel Latijns-Amerika een opleiding kunnen krijgen met een beurs. Dus ja, hij heeft er wel iets mee gedaan. Zullen we hem dan nog even eren met de beroemdste eerste zin uit de moderne, moderne literatuur die uit zijn pen is gekomen? Ja, dat is de openingszin van uh, 100 jaar eenzaamheid en die gaat al dus. Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton, moest kolonel Aureliano Buendia denken aan die lang vervlogen middag toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Dank dankjewel. Oh, oh. Oh, oh. No money in my south of France, the town of the famous, the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 I'm painted.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 Ja, is klaar. Ja, het is wel een Nederlands duo. Dat zou je ja. niet misschien uh, meteen verwachten. Maar Miss Molly en me, Saint Tropez. Televisieproducent Talpa en Jeugdzorg Nederland. Die werken aan een televisieserie waarin uh, pleegkinderen hun favoriete pleegouders kiezen. Het kind moet zijn keuze maken na een weekendje logeren bij drie pleeggezinnen. Aan de telefoon Thomas Notemans van Talpa. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Um, wil u even uitleggen hoe het programma er nou precies uit gaat zien? Ja, dat wil ik heel graag doen. Vooral omdat ik uh, aan het begin van dit uur uh, uw collega mevrouw Vlekkenhoors, hoorde. Uh, hoorden zeggen van, uh, hè, toen het ging over de onderwerpen dit uur... hoorde zeggen van, de Haagse politiek wint zich weer eens op. Uh, en dit keer om een adoptieshow van Talpa. Um, het gaat niet over adoptie en het is geen show. Maar dat het in die, in die hoek wordt getrokken, dat, uh, dat begrijp ik. Dat heb ik vandaag al eerder bij jullie op de, op de zender gehoord. En ik begrijp dat er straks ook een SP-kamerlid aan het woord komt... Die niet gehinderd door enige kennis van zaken... of vragen aan de minister gaat stellen. Ja, omdat wij een discussie graag willen hebben... maar dan moeten we eerst weten hoe het programma eruit gaat zien. Dus ja, die nou, gelegenheid geven we u graag. Dat had ik, dat had ik vanmiddag ook graag willen, willen uitleggen op Radio 1... toen het erover ging, maar toen hebben jullie mij niet gebeld. Nu nou, gelukkig wel. Ik wou zeggen, want dit gaat allemaal van uw tijd af. Dus waar gaat het, waar, hoe gaat het programma eruit zien? Nou ja, dat het van mijn tijd af gaat. Ik wil heel graag uh, vertellen waar het programma over gaat. Het idee is dat er in, in Nederland tienduizenden kinderen in te huizen zitten waarvan er velen uh, eigenlijk, vindt iedereen, in een gezin zouden thuis worden. Alleen, er zijn niet genoeg pleeggezinnen in Nederland... dus is er een wachtlijst waar die kinderen op staan. Mm -hmm. Dat feit, dat, dat, dat gegeven, uh, heeft uh, ons gebracht tot het idee van... zou je daar nou televisie van kunnen maken? Een beetje uh, in, in het verlengde van een programma... dat wij twee maanden geleden voor uh, de publieke omroep BNN hebben gemaakt... dat heet er hard nodig. En daarin, uh, daarin ging het met name om de, de wachtlijst voor uh, orgaandonaties die er in Nederland is. En in dat programma kwamen nabestaanden van een mevrouw die uh, was overleden en die haar hart had gedoneerd... kwamen in aanraking met de mevrouw die het hart had gekregen en haar gezin. Mm. Uh, dat, was, uh, dat was heftige televisie, maar dat was absoluut geen show. En uh, dat was ook niet de bedoeling om, om die ervan te maken. Nee. En dat is in dit geval ook niet. Hoe kun je nou met die, die, die, dat gegeven dat er een wachtlijst is waar, waar kinderen op staan die in, eigenlijk in een gezin thuis horen, hoe kun je daar televisie van maken? Daar, daarover zijn wij meer dan een jaar geleden al in gesprek gegaan met Jeugdzorg Nederland, de overkoepelende organisatie die, daar, die daarover gaat. En wij hebben een, een, een idee waarbij wij uh, dit soort kinderen die op die wachtlijst staan, uh, zelf een stem proberen te geven in welk gezin zij dan uiteindelijk terechtkomen. Want als je dat doet, als je er op die manier... en op een nette manier natuurlijk televisie van maakt... dan zou het zo kunnen zijn dat, dat het gesprek daarover... in de Nederlandse huiskamers, bij mensen die naar het programma kijken... het gesprek daarover op gang komt. Van, God, zou dat iets, misschien iets voor ons zijn om ons te melden als, uh, als ja. p-gezin? Ja. Dat is het idee. Dus de wachtlijstproblematiek aankaarten en laten zien waar de problemen zitten en uh, op deze manier uh, de aandacht ervoor krijgen. Uh, hoe, ga, hoe gaan jullie trouwens hier ouders en kinderen voor vinden? Nou, we hebben in, en nogmaals in overleg met, met jeugdzorg... hebben we vorige week uh, een, een brief gestuurd... naar een groot aantal bestaande pleeggezinnen in Nederland. En daarin worden twee vragen gesteld in die brief. De ene is, uh, u hebt een, een pleegkind, overweegt u wellicht... om nog een, een pleegkind in uw gezin op te nemen... En als het antwoord op die vraag ja is, uh, wat zou u er dan van vinden als u de deelneemt in een televisieprogramma dat daarover gaat? Mm -hmm. ja. dat, staat die, dat staat in die brief. En ja. er wordt heel kort uitgelegd wat dan het, het idee achter het programma is. Ja, dus de angst die mensen hebben dat er ouders gaan reageren die alleen maar met hun uh, een hoofd op de televisie willen omdat het de televisie is, die, die, die angst die is, uh, is niet terecht, begrijp ik hieruit. 2012, we hebben het toch, toch niet over de jaren zeventig. Maar we hebben, de, de, de, televisie heeft een, een heel andere functie uh, uh, tegenwoordig dan twintig dan of dertig jaar geleden. Ja, ja. Nee, maar er zijn natuurlijk nog steeds mensen die uh, alleen maar met hun hoofd op de televisie willen en dan uh, alles aangrijpen om dat maar te doen. Maar dat maar, heeft u al uitgelegd, dat, dat, is, dat is voorkomen wat de mensen maar, bij de, met de materie uh, bekend ik, zijn. Ja, ik hoorde ja. uw collega-presentator van wachtendonk in het, in het uur tussen zes en zeven grote zorgen maken over van... ja, maar die mensen die meedoen aan zo'n programma... die moeten morgen toch weer gewoon over straat. En hoe kan dat nou? Kijk, dat is, dat is voor ons natuurlijk een, een, niet een vraag... maar het uitgangspunt. Ja. Je, je kunt alleen maar televisie maken als dat gewaarborgd is. Als, hè, wij, proberen, wij zijn nu in het stadium dat we proberen mensen te vinden... die geïnteresseerd zijn om daar aan mee te doen. Ja. Vervolgens moet je, moet je zo'n programma gaan, gaan, gaan bedenken en uh, gaan maken. Dat, dat kan niet zo zijn dat daar mensen in zouden optreden... ouders of uh, aanstaande pleegouders of, ple of pleegkinderen... die daar beschadigd uit zouden komen. Dat nee. is uitgesloten. Nee, dat is duidelijk. U uh, uh, gaat heel zorgvuldig uh, te werk. Uh, legt u uit. Ik wil even naar uh, sp Tweede kamer met Renske Leijten. Goedenavond. Goedenavond. U vindt dat het uh, te ver gaat, heb ik begrepen. Kunt u uh, proberen uit te leggen waarom? Kijk, de wachtlijsten voor uh, pleeggezinnen, dat is uh, iets uh, waar we ook tegen strijden. Uh, alleen ik denk niet dat je via een kijkcijfer uh, kanon... Uh, door het laten kiezen van kinderen tussen verschillende pleegouders dat oplost. Uh, sterker nog, wij vinden dat het exploiteren van het leed van kinderen. Uh, op het moment dat je in de onvoortuinlijke positie bent als kind... dat je ouders je niet zelf op kunnen voeden... Dan heb je vaak een hoop leed achter de rug... En dan moet je niet uh, in zo'n televisieshow uh, ja, tentoongesteld uh, worden. Maar ik hoor meneer Notemans net zeggen dat het geen show wordt... en uh, dat er zorgvuldig wordt uh, gehandeld als u Maar wat ja, is er dan mis met het maken van een mooie documentaire... over het zijn van pleegouder, of het hebben van pleegkinderen? Mevrouw, Kijk, nu, mevrouw Leijten, mag ik daar iets op zeggen? Ik even, even. reageren. U mag, want... nee, u mag zo reageren, maar mevrouw Leijten mag het eerst even afmaken. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in een gezin uh, als eigen kind... Uh, waarin uh, vier kinderen die niet konden opgroeien bij hun eigen ouders woonden. En ik kan u zeggen, dat was geen keuze van die kinderen. Ik kan u zeggen dat die kinderen echt al genoeg mee hebben gemaakt. En als die worden tentoongesteld in een televisieprogramma... bij Talpa voor de kijkcijfers, dan vind ik dat inderdaad geniet de juiste weg. Ja. Het werven van mensen voor pleegouder zijn vind ik een hele goede. En daar denk ik graag over mee. Maar niet via een show. of een televisieprogramma van het kiezen van je pleegouders. Dat is niet de goede manier. Ja, um, meneer Notemans. Het gaat dus, uh, jullie, jullie zijn het allebei qua doel wel eens. Alleen gaat het om de manier waarop. Uh... Nee, maar weet u, weet u, mevrouw Leijten. heeft geen flauw idee. over waar het programma over zou gaan. Hoe het gemaakt zou worden. Ze ik neemt allerlei. die dit meemaken. Nee, maar mag ik, mag ik nu weer even? Ze... Ze, ze neemt allerlei dingen. Ze, ze praat over het kijkcijferkanon, ze praat over, over show. Ik, ik kan alleen maar verwijzen naar het programma voor BNN... dat wij twee maanden geleden hebben gemaakt, hard nodig. Er was niets van show aan. Dat, dat, programma, ja, is deze, de buiten, dat programma is buitengewoon positief ontvangen. Meneer, en meneer, die documentaire... Nee, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Die documentaire over, over uh, pleeggezinnen en hoe het daar gaat die documentaires worden gemaakt. Ik kan u zeggen dat wij via een privékanaal onlangs nog hebben meegewerkt aan... Een, een documentaire die door de NCRV om 11 uur s'avonds op Nederland 2 daarover is uitgezonden. En daar hebben 192.000 mensen naar gekeken. Dat was een hele even mooie even documentaire, maar die, maar die lost het probleem van de wachtlijst totaal niet op. Ja, en wij, nou, denken denk dat ik, ik, dat, wij denken dat dat met een integer gemaakt televisieprogramma voor een groot publiek wel kan. Ja, het wordt ja, het dus integer gemaakt, uh, mevrouw Leijten. Het wordt dus geen show. Nou, ik vind het kiezen uit ouders door na een weekendje logeren... vind ik niet echt de juiste manier om te kiezen voor de toekomst van je leven. Daarbij gaat het hier over kinderen. Kijk, ik heb uh, die, uh, die, show, of die show, die uitzending over uh, de orgaandonatie ook gezien. Die vond ik inderdaad heel mooi en ook heel integer. Maar dat ging over volwassen personen... die zelf konden kiezen om deel te nemen aan het programma. En hier gaat het wel om kinderen. In de beide is... gezinnen die daarin aan bod kwamen... Wij, wij, speelde twee zij, kinderen mee. Zij kon Ja, maar op het moment dat je kind bent... en je kunt niet opgroeien bij je ouders... dan is het een andere situatie. En ik vind echt dat dit niet de juiste manier is... om de wachtlijst te doen. Mevrouw Leijten, er zitten duizenden kinderen in te huizen. Die staan op die wachtlijst en die horen. Iedereen vindt dat die kinderen in een gezin thuis horen. Alleen nou, meneer, gebeurt u bent van niet. Talpa. U gaat over kijkcijfers. Als u echt Als dit je, aan het hart maar dinget, dat vooroordeel... Dat wij... Dat vind ik nou zo erg. Mevrouw Leijten heeft volgens mij... Die had ook ons kunnen bellen om zich eerst te informeren over het programma en daarna overwegen of ze de vraag aan de minister gaat stellen. Maar, ja, maar dat doet de... ze niet. Mevrouw Leijt heeft één ding aan haar hoofd en dat zijn de verkiezingen van 12 september. Maar dat is niet waar. Ik, wat ik net al zei, ik ben opgegroeid met kinderen die in de onfortuinlijke situatie waren dat hun ouders ze niet konden opgroeien. Die staan op achterstand, die zijn beschadigd. Als je die inzet voor een televisieprogramma om ze te laten kiezen tussen ja. ouders, dan vind ik maar dat. Mevrouw Leijt, ik vind toch... Graag... Ik controleer staken... Talpa niet. Ik controleer de gemeente. We, we, we, nee, me, we, we gaan hier, uh, we gaan hier vanavond niet uitkomen. Het nee, voorstel van, uh, van Talpa is om uh, gewoon eens uh, met hun erover te praten... over uh, de manier waarop zij dat programma denken te gaan maken. Bent u bereid om, om eventueel die handreiking te doen? En eerst eens even met hun te gaan overleggen rond de tafel... tussen een kopje koffie drinken, een videootje erbij... en kijken wat ze nou eigenlijk van plan zijn... om te kijken of het misschien wel nodig is dat u, dat u die vragen gaat stellen. Bent u daartoe bereid? Dat is de concrete vraag. Ja, in plaats van nou, ik heb Ik heb mevrouw Leijten even een vraag, dat die we ook graag beantwoord hebben. Mevrouw Leijten? Kijk... Ik doe zaken met de regering en uh, niet met de Alpa. Ik heb de staatssecretaris gevraagd uh, om uh, hier een stokje voor te steken... omdat het gaat over kinderen die onder toezicht staan... Uh, en omdat zij daar dus ook indirect over gaat. Talpa mag van mij alle programma's maken... zolang ze de morele grenzen niet overschrijden. En als je maar... kinderen die kwetsbaar zijn inzet voor je eigen kijkcijfers... dan vind ik dat de morele grenzen overschrijden. Uh, en dat maakt het dus niet uit op wat voor manier het gemaakt wordt. Maak ik dat op. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar dat, een, een mooie documentaire over het zijn van pleegouder... dat vind ik... Goed, dat juich ik toe. Maar het laten kiezen van kinderen uit drie gezinnen... na een weekend logeren, dat wijs ik af. Goed, de, de, stand, de standpunten zijn helder, meneer Mag Notemans. Moet ik nog één ding over zeggen? Tot slot, 15 seconden. Als dit het niveau van de Nederlandse politiek is... dan zijn wij diep gezonken, vind ik. Waarmee uh, dat gezegd is. Dank u wel. Ja, Tom, u. Thomas Notemans ja. van uh, Talpa... en Tweede Kamerlid Renske Leijten uh, van de SP. Goedenavond. Okay. Fysioloog Adrie van Diemen, wekenlang heb je getraind... mag ik toch wel zeggen, met de mannen van Garmin... om ze een beetje klaar te stomen voor de tour. En nou ja, gisteren hadden we natuurlijk die zeer hectische dag... die, ja, die, die, die zwarte dag, noemt men het ook wel... Um, ja, waarin toch, toch iedereen zo'n beetje uh, ja, ten onder ging... waaronder ook uh, uh, drie mannen van jullie. Is je werk voor niks geweest? Um, in de winter maken we de planning, welke renners, welke grote uh, wedstrijden gaan rijden. Dus we beginnen met de voorbereiding, onder andere van de Tour de France al. Uh, eigenlijk zo gauw de Tour de France is afgelopen, maar met de daadwerkelijke training begin je ergens uh, november, december. Of al het werk voor niets is geweest, ik hoop het niet. We zijn nog met vijf man in de, in de wedstrijd en daar gaan we er nog van proberen te maken wat er van te maken is. Nee. Maar er is wel een hele grote streep door de rekening. Want uh, we hebben dit jaar vooral ingezet op het algemeen klassement. En daar hadden we drie man voor. Uh, Christian van der Velden, uh, Rijder Hesjedal en Tom Danielson. En uh, Tom Danielson is met twee uh, schouderluxaties en nog meer ellende naar huis toe. En Rijder Heshedal die heeft een uh, groot hematoom op zijn uh, bovenbeen, bovenbeen en zijn knie gebaseerd, is ook naar huis toe kan niet meer fietsen? Uh, ja, die kan gewoon echt niet meer fietsen. Dus dat zijn de twee uh, algemeen klassementmanen die naar huis toe zijn. En uh, Christian van der Velde, die heeft achter een grote andere valpartij ook gezeten. Uh, en gisteren ook weer, niet gevallen. Maar die zat al uh, ver achter in het klassement, 13 minuten. En Daniel Maarten uh, ook. Ja, maar dat is wel een beetje de man waar jullie natuurlijk ook het strijdplan nu omheen bouwen, als ik het zo mag zeggen. Een beetje dan. Ja, voor vandaag was dat wel ja, zo. Ja, voor vandaag ja. in ieder geval. Um, je zei al even, ik ben niet in Frankrijk, want daar is dan mijn collega, die het dan ter plekken overneemt. Heb je wel contact met hem op zo'n dag om te bespreken wat nu het meest verstandig is, ook bijvoorbeeld met die jongens uh, qua training? Ja, we trainen nu niet meer. Nee. Het is nu uh, wedstrijdrijden en uh, zorgen dat ze... Uh, uh, goed herstellen. Direct na afloop van de wedstrijd begint dat eigenlijk altijd. Uh, meestal fietsen we even uit. Ondanks dat je al 200 kilometer hebt gefietst, fietsen we nog uh, 10 minuten uit op de, op de rollers en uh, krijgen ze hersteldrank. Uh, daarna uh, douchen en in de bus uh, uh, naar het hotel toe. Uh. En uh, onder, onderweg doen we ook allerlei uh, uh, activiteiten om het herstellen: met koelen en uh, massage. En, ja, uh, dat zijn die fysieke uh, dingen. Maar tussen de oortjes uh, ja. moet natuurlijk ook het een en andere. Ja, dan stellen. moet ook het nodige gebeuren. En dat ga ik niet doen uh, van afstand als ik er niet bij ben geweest. Uh, dat is uh, werk voor de ploegleider. Maar s'avonds als ze uh, uh, op de hotelkamer liggen, dan bellen ze nog wel eens. Uh, of ze sturen e-mailtjes. En dan uh, vindt er wel uh, regelmatig uh, contact plaats. Even stoom afblazen. Ja, even ja. stoom afblazen. En ik ben eigenlijk een soort ook intermedia tussen de renners en het management. Ik begrijp die jongens heel intensief. En... Uh, ja, je staat dus ook uh, van nature daardoor wat meer aan de kant van de renners. Maar ik heb ook met management te maken. Dus ja. ik zit daar eigenlijk in deze situatie wat tussenin. Dus je hebt ook contact met Jonathan Forters, de ploegleider, ja. die natuurlijk in het nieuws was als... Ja, dat is mijn baas, hè. Als, als de, als de, de, de bende van Vijf, laat maar zeggen... die uh, tegen lens Armstrong uh, uh, zouden hebben uh, getestified, getuigd... Uh, om even zo te zeggen, om uh, ja. um zelf uh, een deel van de straf uh, te ontlopen. Uh, hoe kijk je tegen die zaak aan? Ja, het is één verhaal wat er verschenen is in de Telegraaf. Uh, hoe ver dat verhaal waar is, dat moeten we eerst nog maar eens zien. Dat is vier grote kanten verschenen. En, ja, maar de een heeft het van de ander overgenomen. Dus dan is er toch nog steeds maar één bron. Wat er uh, uh, in mijn ogen heeft uh, plaatsgevonden... is dat er is een verhaal naar buiten gekomen. En waar dat verhaal vandaan komt, is ook niet duidelijk. Het kan best zijn dat uh, de tegenpartij, in dit geval uh, lens Armstrong zelf dit verhaal naar buiten heeft gebracht. En... Jonathan Forges, die heeft een statement afgegeven... die zegt ook van, ja, er is geen schorsing besproken. Nu niet. En zover ik weet, in de toekomst ook niet. Ja. Dat staat helemaal haaks op de, uh, een stuk wat er in de Telegraaf is verschenen. Ja, maar er zijn ook en, renners die weigeren iets te zeggen. Dan denk ik ja, geen commentaar, geen commentaar, geen commentaar. Dan denk ik ja, dat is niet waar. Dan zeg je het toch gewoon, is niet waar. Ja, dat kan. Maar het, kijk, je... Ik word nu een beetje partij gemaakt in een conflict... wat er niet op mijn niveau plaatsvindt. Dat is iets wat er tussen de renners ja. is en uh, oorspronkelijk ontstaan is... met uh, de federal... Uh, uh, de ja, met uh, ja, met de Amerikaanse... Nee, nee, het oorsprong, de oorsprong... Ja, ja, ja, ja, ja, de maar dat overheid. is een federale onderzoek en, ja, en dat is afgesloten gesloten. En in dat federale onderzoek ja. hebben wij een, uh, als ploeg een e-mail gekregen... wij zullen de overheid de waarheid vertellen... En de ploeg zal je altijd steunen, wat de uitkomst van dat verhaal ook zal zijn. Bij ons is het beleid binnen de ploeg: wij zullen nooit doping gebruiken. En daar zet de ploeg op in, op alle niveaus. Ja. Dus dat betekent dat er niet via een achterdeur andere dingen gedaan worden dan via de voordeur worden verkondigd. Ja, dat is de huidige situatie, maar dit gaat natuurlijk over een situatie die ja, al geweest er, is. Uit Daarvoor heeft plaatsgevonden, daar heb ik geen invloed op. Nee, nee. En daar heeft de ploegleider eigenlijk ook geen invloed op. Nee. Het kan best zijn dat die ploegleider in het verleden ding heeft meegemaakt... dat hij zegt van ja, maar zo op deze manier wil ik de sport niet meer bedrijven. Op deze manier gaat de sport helemaal kapot. Ik ga een alternatief starten. En dat heeft hij gedaan, een alternatief gestart. Ja. En ik vind het fantastisch dat de alternatief wat er is. Want ja. wij tonen aan dat je op een zuivere manier competitief kan zijn. Ja. Op het hoogste ja. niveau ja. kan strijden. En Rijd de die heeft de Giro gewonnen. Ja, ja juist de manier waarop hij in het verleden wat hij in het verleden heeft meegemaakt, compenseert hij nu misschien wel in extremes. Uh. Ja, we ik... ja, we sorry, okay. maar het nieuws komt af tien uur, maar we gaan er zo meteen nog wel even over doorpraten. Ja, prima. Goed, want uh, ja, alweer een uur zit erop. Het was een hectisch uur. Zometeen gaan we het ook praten over het uh, boek van uh, Iwan van Duren. Want die heeft. Uh, van alles in het boek beschreven waarvan u denkt van, nou, nee toch? Nou, echt wel. Zometeen uh, meer dus, na tien. Goedemorgen, ik heb me eens even lekker volgegooid met 48 liter Euro 95. Heerlijk! Laat me raden. U bent van die nieuwe Kia Venga bij Pomp 9.